Nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Barcelona zijn tienduizenden mensen op de been om te demonstreren... voor een onafhankelijk Catalonië en tegen ingrijpen van Spanje. Het Spaanse kabinet besloot vandaag dat het regiobestuur van Catalonië... moet worden vervangen en dat de macht van het regioparlement wordt ingeperkt. Over een half jaar komen er verkiezingen. De vicepresident van Catalonië zei dat Madrid niet de autonomie van Catalonië... heeft opgeschort, maar de democratie. Premier Rutte heeft vandaag met zijn drie vicepremiers gesproken. Volgens hem zijn de gesprekken met Kajsa Ollongren, Hugo de Jonge en Carola Schouten uitstekend verlopen. Maandag en dinsdag ontmoet Rutte de rest van de ministers en staatssecretarissen. Voor de gesprekken bij Rutte zijn alle nieuwe bewindslieden al gescreend... door onder meer de Belastingdienst en de Veiligheidsdiensten. Ze hebben ook hun nevenactiviteiten moeten melden. Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet donderdag op het bordel staat bij de koning. De parlementsverkiezingen in Tsjechië zijn gewonnen door de miljardair André Babis. Zijn partij krijgt ruim 30% van de stemmen. Tweede is de uiterst rechtse anti-EU-partij Vrijheid en Directe Democratie. De regerende sociaaldemocraten zijn zo goed als weggevaagd. De 63-jarige zakenman Babis wordt in de pers de Tsjechische Donald Trump genoemd. Hij is oud-minister van Financiën. In zijn campagne zei hij dat hij Tsjechië wil leiden als een onderneming. Waarschijnlijk eind deze maand worden duizenden onderzoeksdocumenten over de moord op president Kennedy openbaar. Die ontsluiting was 25 jaar geleden al afgesproken, maar verwacht werd dat president Trump er zijn veto over zou uitspreken. Hoge ambtenaren waren bang dat de openbaarmaking te veel zou prijsgeven over de onderzoeksmethode van justitie destijds. Trump heeft dat advies in de wind geslagen. John F. Kennedy werd in november 1963 in Dallas vermoord door Lee Harvey Oswald. Die werd op zijn beurt twee dagen later doodgeschoten. Het weer. Opklaringen en buien met veel wind. Aan zee mogelijk stormachtig. Het is een graad of 16. Morgen bewolkt een periode met regen. Opnieuw veel wind en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zal mene rodila Kad nisam ja Tvoja zvezda Vodilja Već ulični pas Što redom Ujeda Zbog davnih Tvojih Uvreda Idi jer Neko čeka tebe Koče da te zlati, kome nećeš kao meni, biti dukme što se klati. I di jer čeka na tebe, koče da te zlati, kome nećeš kao meni, biti dukme što se klati. Zamte, nietsje niet, u zul je op de klus, korak nog een stapje verder. En wat zul je, zoek je, met je duif, met je duif, met K'o će zlatom da te zlati, ko me nećeš kao meni, biti dugme što se klati. Idi jer neko čeka na tebe, k'o će zlatom da te zlati, ko me nećeš kao meni, biti dugme što se klati. Vadon na tej se i na Ja dat was hij dan. Zey Ramadanovski, en ja, Idy Yeneko, TV. Ja, oftewel, uh, weet ik niet. Nee, we gaan lekker verder en uh, ik zou zeggen allemaal welkom. Um, het tweede uur uh, van Entertainment for You. Zes minuten over de klokjes van uh, zus. En uh, ja, we gaan lekker uh, verder met een hele mooie oude gouden plaat. En uh, ja, een beetje uit uh, kijk was zo'n festival voor mij. Ja, als het goed hebben in jaren 70 en uh, Brotherhood of Men. Save your kisses for me. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.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 Your Kisses for Me uit de jaren 70, Brotherhood of Men. En dat allemaal hier bij CFM, 106.9, 104.5. En uh, ja, op tv-tekst. En, ja, wat wou ik zeggen? oh ja, ja, ja. we gaan uh, even een plaatje draaien voor, uh, van, de, van de, ja, de twee broers die destijds waren uit uh, Den Haag. Uh, ja, de gebroeder sidekick, oftewel Rob en Fred, of Ron en Fred. En uh, ja, oh, volgende week zijn ze er weer. Dus uh, ja, uh, wil je erbij zijn... En eh, ja zou ik zeggen stuur een mailtje naar ertgmail.com. Eh, of eh, aan apenstaartje Mag ook Dus eh, ja stuur een mailtje als je erbij wil zijn Volgende week zijn ze hier in de studio Ron en Fred en eh, de formatie Sidekick En eh, ja gaan we eigenlijk hebben over hun nieuwe single Lekker Dansen En die gaan we nu draaien Luister maar you yeah. yeah. Geweldige heren zijn het. Helemaal te gek. Volgende week zijn ze hier in de, in de studio. Ja, de twee gekke boys uit Den Haag, zeg maar. Ja, helemaal te gek, hé. Hey. Ja, heerlijk. Ja, kijk er weer naar uit. We gaan... Uh, wat gaan we doen? We gaan... Ja, ik, ik heb... Uh, ja, we gaan uh, verder met Danny Alberti. Ja, ook, uh, ook hier in de studio geweest een uh, aantal maanden geleden. En hij hebben het over Alleen uh, voor jou. Alleen voor jou.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 Dat weet je best, mijn lieve schat, maar jij zit in mijn hart.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 Zo vaak vertolkt en uh, ja, door meerdere mensen, maar dit blijft toch de mooiste. Claudia de Breij en uh, mag ik dan bij jou hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur, mijn naam is Fred Heij. en ik zou zeggen een hele goede avond. En als je net gegeten hebt, dat het u wel mogen bekomen en uh, ja, begin je pas met eten. Eet smakelijk alvast en uh, ja, we gaan verder met Ja Man, zoveel hou ik van jou.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 En baby, let's go! En natuurlijk gaan we weer iemand in de uitzending halen. En dat is uh, ja, Theodor. Theodor, ja. ik zou zeggen een hele goede avond. Ja, goede avond, hallo. Uh, ja, hallo. Uh, ja, was, je, was je zo ver weg? Ja, nou ja, even, uh, even op de te spreken. Even snel even eten opgegeten. En, uh, oh, oké. Okay. Ja, zijn we helemaal klaar voor het interview, hè? Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk was ik een beetje te vroeg. Ja, een klein beetje, we, we, we hebben het snel opgegeten. Daar kunnen we er weer tegenaan. Hey, even over jouw nieuwe single natuurlijk. Ja. Hallo, een mooie meid. Ja, klopt. Hij is nu denk ik een week of vier in het. Ja, hij wordt goed ontvangen gelukkig. Ja, want je had er wel een paar dit jaar uitgebracht. Ja, tweede single. We zijn begonnen in april met Helemaal Los. Ja. En het is de tweede single onder het label van Henk Disso AD Music. Ja. Ja, en, en, en dan zie ik ook nog iets met de uh, met orkestband en ook nog iets met de remix en uh, noem maar op. Ook. ook allemaal nog. Ja, nou nee, ja, voor, voor ieder wat wil. Ja, ja, ja. Ja, ik, ja. Ik vind het wel leuk, dit, dit is echt zo'n kroeg knijken. Ja. En ik vind, uh, ja, deze moeten de mensen gewoon lekker mee kunnen zingen. Dus daarom ook voor alle zangers uh, hebben we de band erbij gedaan. Ja, nou ja, prima. Ik bedoel, uh, hè, dit is, uh, voor ieder wat wils wat je zegt. Nee, daarom. En ja, willen de mensen hem iets sneller hebben, dan kunnen ze ook lekker voor de remix eh, kiezen. Dus, uh, ja. dus ja, ze mogen en, lekker zelf. En dan kunnen ze zelf, zelf, zelf ook eventueel nog uh, met, met de orkestband kerstband meezingen, toch? Ja, daarom. Dus uh, als we zo ook hebben gehoord, kunnen ze, uh, kunnen ze hem lekker uh, lekker meezingen. Borige talenten. Ja, nee, je weet het nou. Ja, dus, uh... <laughs> zo is het. <laughs> <laughs> hey, hoe ben je op het idee gekomen eigenlijk? Uh, was, je, was je op het strand en uh, schoot dat je door je hoofd heen? Of... Nee, nee, nee. Oh, okay. Nee, we, we waren een beetje de setlist door aan het nemen van uh, ja, welke liedjes gaan we doen op het podium en uh, ja, we kwamen er eigenlijk achter dat we geen, geen fox fokstrot hadden en uh, ja, toen zei Henk van joh waar maak je er zelf geen een en uh, ja, van het een kwam het ander en uh, Arie Gerritsen kwam met deze tekst aan en hij zong het vol en ik dacht gelijk van ja dat is hem maar blijf dat kan en uh, ja. Ja, zo zijn we op Hallo Mooie uitgekomen. gekomen. Oké, okay. dus ja dat is uh, eigenlijk uh, geluk bij een ongeluk. Ja, nou ja, eigenlijk, ja, het is meer van het een kwam het ander en dan zei je van joh, ik heb dit en ik heb deze gedachte nog vaak eh, graag een voksschotje en hij zei gelijk van joh, ik heb dat. Ja, oké, okay. want je, je oh, hebt... Uh, zo rolden die eruit. Ja, je hebt enigszins uh, ook nog zelf uh, wat, uh, wat geschreven of, of uh, veranderd nee, aan nee, de tekst? Nee, of? nee voor, voor deze single niet. Deze is echt helemaal uh, qua tekst is een handen geweest van die Gergertsen en Harold Queens heeft hem uh, geproduceerd. Oké, okay, en dat geldt ook voor helemaal los? Of? Nee, helemaal los is uh, volledig in handen geweest dan, uh, van Robert Doorn. Is, uh, Okay. Ik helemaal geproduceerd en geschreven. En, uh, ja, omdat we een iets volks uitstapje wouden doen, zijn we naar een andere studio toegegaan. gegaan. Oké. Okay. En, en ja, nu... Uh, wat, wat zijn de vooruitzichten? Uh, komt er een album? Uh, ga, je, ga je naar een album toe werken? Nou, er, er komen wel steeds meer vragen voor een album. Dus uh, ik, ik zeg nooit nooit, Maar uh, ja, de plannen zijn op dit moment uh, nog niet. nee Maar uh, <coughs> ik heb uh, deze week ook het eerste gesprek gehad voor uh, nieuwe muziek. En ik hoop dat ik daar een beetje ja, begin van het jaar mee uit kan uh, gaan komen. Dus. Oké, okay, want uh, hoe lang ben je al bezig met de uh, met single? We blijven zeker niet stilzitten. Ja, ik ben uh, begonnen echt professioneel in 2013 en dit is over mijn uh, tiende single. Oké. Okay. Dus uh, ja, we blijven lekker bouwen. Ja, maar de andere singles zijn nog niet uitgebracht. Of te, tenminste. Uh, ja, wel ja, vanaf 2013 hebben we ook uh, lekker wat uitgebracht. En, uh, ja, dit is dan uh, nummer 10, uh, Hallo Mooie Meid. Uh, Oké, okay, uh, Begin januari uit. Uh, kan ja, ja, ik heb hier maar twee, dus ik dus, dus, doen met die vraag. Snap, het, snap ja, ja. Nee, ik, snap ik. Nee, we gaan begonnen met ik ben van jou. En, uh, ja, ik denk dat de meeste mensen mij kunnen kennen van. Je uh, hebt een beetje de aardgeschiedenis van uh, het Heddense Nacht. Ja. Nou, ja. En uh, bepaalde uh, kwanten of, of treedt u op in heel Nederland? Ik ja, In uh, heel Nederland treden we op en uh, het gaat veel lekker. Er is dus zelfs afgelopen maand in Ibiza In Ibiza? Dus, uh, ja, dus ja, okay. het, uh, het, uh, het gaat steeds beter en groter. En uh, vorig jaar mogen we zelfs uh, opgetreden in Ahoy. Dus, uh, oh ja, uh, veel programma is een... van? Nee, geen voorprogramma. Oh, oké. Okay. Het is een ja sterrenavond, zoals ze dat zo mooi kunnen Aha. doen. En uh, ja, ik mag een van de artiesten daarvan zijn. En, uh, ja, daar ben ik wel heel erg trots op. Ja, geweldig, en, inderdaad. Ja, ja. het wordt leuk. Goed. Hé, hey, en uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou uh, vinden? Uh, heb je een eigen site, uh, Facebook, Twitter, uh, noem maar het maar, Instagram? Ja, natuurlijk, joh. We, we, we hebben alles. De website, ja, dat klinkt een beetje ouderwets, met Theodemusic.com. Daar kunnen ze alle videoclips, alle info kunnen ze ook vinden. En ook de link naar de socials toe op Twitter en Instagram, @thedemusic. en Theodemusic. Uh, en op Facebook kunnen ze gewoon Theodemusic. En uh, zo hoeven ze niets te missen. Nou, zo is het. En uh, ja, anders kunnen ze altijd nog eventjes... Uh, ja, mochten ze uh, het moeilijk vinden, kunnen ze altijd mij nog berichten en uh, stuur ik het door naar jou. Zo simpel is nou, hij het. helemaal goed. Is dat, uh, dat is geen ja, probleem. Oh, goed, komen. Nou, leuk. Dankjewel. Ja, en uh, ja, ik, ik zou zeggen, ja, je, hebt, uh, je gaat uh, als een spier met, uh, met de singles. Dus uh, ja, de volgende single hier in de studio? Jong, je weet het nooit. Wie weet. Oké, okay. we, we doen ons best. Ja. Toch? <laughs> Jongen, <dat is> we <laughs> Oké. Okay. Hey, ik denk dat ik hem even... Uh, Tegenwoordig gaan brengen. Gezellig. En uh, dan uh, hoor ik jou... Uh, avond. Hoor ik jou zeker weer uh, een keer... ...aan de telefoon of in de studio. Kom goed, we houden contact. Is goed. Hé, hey, fijne ha avond. Hé, hey, zelfde groetjes, fijn weekend. Hoi, hoi. Theodor en hallo mooie meid. Van alle vrouwen die ik leerde kennen... Zat er geen één bij aan wie ik kon wennen Maar toen ik haar daar zag staan En ook zij Kijk me aan Stond mijn wereld al eventjes stil Ze is zo mooi, zal ik je vertellen En ook mijn hartslag doet zij echt versnellen Dus nu schaap ik dan maar al de moed bij elkaar Loop op eraf en vraag haar spontaan Hallo heb jij even de tijd om samen de dansnoer op te gaan? Hey, hallo, lekker ding, heb jij ook zo'n zin? Dan gaan we hier samen straks vandaan. Je bent echt leuk, gezellig, echt een mooie meid. Zo gauw als jij wil ik, toch wel mijn leven niet meer kwijt. Hallo. De dansmoer op te gaan Van alle vrouwen die ik leerde kennen zou er geen een bij aan die ik kon wennen Maar toen ik haar daar zag staan En op zij keek me aan Stond mijn wereld heel eventjes stil Ze is zo mooi zal ik je vertellen En ook mijn hart sluit niet zij echt versnellen Dus nu schaap ik dan maar al een moedbouw Van daar. Dan gaan we hier samen straks van...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 Even aan een Oh my, and en dat allemaal hier bij ZFM 106.9, 104.5 op de kabel en de tv tekst natuurlijk hier in Zandvoort. We gaan verder met uh, Vaya con Dios en Fargo Now. Don't go looking for him, lady. Don't go looking for him now. He'll be sailing across the ocean.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 Burning candles in your room as if to see that.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 at the moon humming melancholy light burning candles in your room as if to sing Zijn, voor altijd bij jou zijn hey. Ik wil voor altijd, altijd bij je zijn Wil altijd bij je zijn Voor altijd bij jou zijn Ik zie hem na je lachen Het gaat wel door me heen Maar ik zie ook dat je twijfelt En ik denk dan meteen Je bent toch niet vergeten Twee. We kunnen weer beginnen, dus kom nu met me mee Ik denk vaak aan die mooie dagen Zou jou nog één keer willen vragen Kom met me mee, zal je op handen dragen En ik zal voor je zorgen, altijd voor je zorgen Oeh. Ik wil voor altijd, altijd bij je zijn Wil altijd bij je zijn, voor altijd bij je zijn Vooral die tijd, altijd, wil altijd bij, bij je, je zijn. zijn Wil altijd bij je zijn, voor altijd bij jou zijn hey. Ooh. Ik wil voor altijd, altijd bij je zijn Wil altijd bij je zijn Yes, yes. Geen stress, geen stress, kijk eens wie je voor je staat Oh yes, er in lieve schat, doe is lekker gek Vliegen naar die pizza doen we in de jet Ik heb een hoop gezien en een hoop gedaan Je krijgt de hoop voor elkaar met een klein beetje naam yes, yes. Lieve schat, jij moet leven als een ster Chillen op het strand met een fles Bel Rode rozen, rode lover, eigen regels, echte penose Versie pizza's, uit de ovens Zie je smelten met je mooie ogen Het kan allemaal, geen slap verhaal Voordat je nee zegt en weer faalt Mike Pieter, zingt het voor ze tijger Want die dames hier, die worden steeds maar luiver yeah, yeah. altijd bij je zijn, Mike Petersen en Jeser, uh, En dat allemaal hier, op met We gaan verder met. Uh, uh, ja, met wie met Time Bandits en uh, Dancing on the String. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Met die, met die vreemde grote hoed op een sjaaltjes om En uh, rare pakken aan Met bubbeltjes en uh, stippeltjes En noem maar op Later met een uh, rode baret En uh, ja, een heleboel andere Mooie muziek erbij En uh, ja, we gaan uh, langzaam naar de klokjes Van uh, 7 uur En dan uh, gaat mijn uh, ja, collega het overnemen Met uh, de Euro Breakdown Maar die staat nog helemaal te populier Maar eerst ga ik nog even een uh, liedje draaien en uh, dat is uh, ja voor mijn wijde uh, mijn helft, mijn vrouwtje. En uh, een plaatje van Vaita. En Nikate niet netje. Woljet Koya. Oftewel een uh, helemaal vol. Nikate <middels> niet. Zad te niko neemtje voljet ko ja Nikoda Malo nam je trebalo, znaj Samo malo, još jedan san Za nas bi procvjetale ruže Da si dočekala sa dan Zebina's pies maam mocht je lezen, zo'n zebina opast je al op het punt, ze naschu straciut is ate si osna TU Ja, Sam, ZA NAS BI PROCVJETALE RUŽE DA SI DOČETALA SAMO DAN Ptice BI NAS PJESMO VODILE ZNAJ SUNCE BI NAM POBASJALO PUT ZA NAŠU SREĆU I ZA TEBE DRAGA ZAĆUVAO SAM LUBAB SNU bo SAMO DA SI OSTALA TU Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. En dan heb ik hier de gezellige broeders uit den Haag. De sidekick. Dus blijft er lekker bij. Volgende week. En nu ook. Ja. Komt hij hoor. Euro Breakdown. Vanaf 7 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5